Het huis is zo leeg zonder jou, Carolientje. Het is ongezellig en stil. De kamers zijn leeg zonder jou, Carolientje. Het is er zo akelig kil. Kloop dan weer naar boven, dan weer naar beneden. Hoe moet ik mijn vrije tijd anders besteden? De kat geeft geen kik, ook al is het april, die weet zonder jou net zo min wat ze wil. Het is zo stil, het is zo stil, Carolientje, zo vreselijk stil. Mijn hoofd is zo leeg zonder jou, Carolientje, dat gevoel maakt me helemaal daas. Geloof me als jij er niet bent, Carolientje, dan stel ik me aan als een dwaas. Ik heb als een dief in je tasje gekeken, er is echter geen ander, dat is wel gebleken. Maar die plaat van Frank Sinatra, die jij zo graag draait, die heb ik vanmiddag aan Dichols gemaaid. Het is zo naar, het is zo naar, Carolientje, zo vreemd. Ons bed is zo leeg zonder jou, Carolientje, dat gevoel is iets heel ongewoons. Het is er zo koud zonder jou, Carolientje, ons bed is per slot twee personen. Ik lig maar te woelen, ik lig maar te gapen, ik ben op de bank voor het venster gaan slapen. Toen ik vannacht opstond om het raam dicht te doen, gaf ik in mijn verwarring de cactus een zoen. Kom terug, kom terug, Carolientje, kom vluchten. Kom. Kom.